إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله Beste broeders, het gebed is de enige vorm van aanbidding die in de hemel en niet op aarde als plicht is opgelegd. En dat was tijdens de hemelvaart van de Profeet Sallallahu alaihi Wasallam. En dat geeft natuurlijk aan. Hoe belangrijk het gebed niet is. Maar toch zijn er nog steeds mensen. Die het gebed niet willen verrichten. Er zijn zelfs mensen. Die maar één keer per week. De moskee bezoeken. Dat is namelijk op een vrijdag. En er zijn mensen. Die maar één keer per jaar. De moskee bezoeken. En dat is tijdens. De maand Ramadan. Of tijdens Salat al-Eten. Maar er zijn ook mensen die maar één keer in hun leven een bezoek brengen aan de moskee. En dat is wanneer zij in een dode kist de moskee binnen worden gedragen. En dan is het niet om zelf het gebed te verrichten, maar zodat anderen voor hen het dode gebed kunnen verrichten. Het verwaarlozen van het gebed is een directe gevolg van achterloosheid van onoplettendheid van vele mensen ook wel in het Arabisch al-ghafla genoemd vele moslims hebben vandaag de dag daarmee te kampen ze zijn achterloos te tegenover het gebed en ik kan me altijd de woorden van Abdul Qayyim herinneren als hij spreekt over al-ghafla, achterloosheid hij zegt dat het een vorm van droogte is ...die het hart treft. Maar zodra de dienaar zijn Heer gedenkt... ...middels bijvoorbeeld het gebed... ...dan stort zich een vloed van genade op zijn hart. Waardoor het hart weer gaat floreren... ...gaat leven en weer vruchtbaar wordt. Blijft de dienaar echter verre verwijderd van zijn Heer... Dan zal zijn hart zeker afdrogen en afsterven. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hiervoor behoeden. Het gebed is een belangrijke zaak. En wij moslims zijn opgedragen vijf keer per dag te bidden. Toen eigenlijk het gebed voorgeschreven werd, werden wij verplicht geacht vijftig keer per, per dag te bidden. De eerste keer dat Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, met zijn heer sprak, werd hem gezegd dat zijn umma, dat zijn gemeenschap, vijftig keer het gebed zou moeten verrichten. Ik zeg, we hoeven vandaag slechts vijf keer te bidden en zelfs dat komen wij niet na. Laat staan vijftig. En daarom toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, op de weg terug was naar de aarde, passeerde hij niemand minder... ...dan de grote boodschapper Moesa Je had vernomen dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...onze umma de plicht had opgelegd om vijftig keer per dag te bidden. Toen zei hij tegen Mohammed sallallahu alayhi wa ...jouw gemeenschap, jouw ummah is hier tegen niet opgewassen. Ze kunnen vijftig gebeden niet aan. En hij adviseerde Mohammed sallallahu alayhi wa om terug te keren naar zijn Heer. En hem om vermindering te vragen. En steeds als Mohammed dit had gedaan. Alayhi wasallam, en terugkeerde. Drong Musa bij hem aan. Om nog eens terug te gaan. En nog eens. Totdat het uiteindelijke aantal tot vijf gebeden werd gereduceerd. Vijf gebeden die ons in de gelegenheid stellen. Om in contact te staan met Allah subhanahu wa ta'ala. Beste broeders, als jij een belangrijke persoon zou willen spreken, een bekendheid, minister-president, een bekende acteur, een bekende voetballer, dan zou je van tevoren een afspraak moeten maken. En wellicht zouden wij ons aan bepaalde regels moeten houden. En misschien moeten wij zelfs voldoen aan specifieke kledingsvoorschriften. Dit alles... Om een dienaar zoals jij en ik te mogen spreken. Maar als jij de Heer van de werelden wil contacteren. Als jij de schepper van de hemelen en de aarde en jouw schepper wil spreken. Dan mag jij zelf bepalen waar en wanneer. En hij is altijd bereid om ons te ontvangen en onze gebeden te accepteren. Zie de barmhartigheid. Zie de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En bezwaard met de zonde komen wij af op het gebed. Hoeveel zonde plegen wij niet per dag. Bezwaard met die zonde komen wij af op het gebed. Maar zodra wij een waduw verrichten. De kleine wassing. Dan beginnen de zonden onze lichamen te verlaten. Via de ogen. De handen. De voeten. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam, bekend heeft gemaakt. Het gebed is bedoeld om de zonde die wij hebben gepleegd, de zonde die wij hebben verzameld, schoon te wassen. En even voor de duidelijkheid: het gaat hem niet alleen om de lichamelijke bewegingen, het op- en neergaan. Het gaat hem juist om datgene. Wat zich in het hart afspeelt. Het gaat om om het hart. Zoals het lichaam sujud verricht. Dient het hart ook sujud te verrichten. En sujud van het hart. Houdt in dat de dina zich nederig. En onderdanig opstelt tegenover zijn heer. Houdt in dat jij je onderwerpt aan Allah subhanahu wa ta'ala. En ook moeten wij begrijpen dat sujud van het lichaam enigszins verschilt van de sujud van het hart. Sujud van het lichaam komt tot een einde zodra het gebed afgerond is. Maar de sujud van het hart dient tot aan de dag des oordeels voort te duren. En daarom toen een aantal van onze vrome voorgangers de vraag werd gesteld. Verricht het hart ook sujud? Toen zeiden ze. Maar natuurlijk verricht het hart ook sujud. En wat voor een. Eentje waarbij het hoofd niet opgeheven wordt. Tot aan de dag waarop de dienaar zijn heer ontmoet. Dus ook het hart dient actief deel te nemen aan het gebed. Als een persoon. Of als de tong de Koran aan het reciteren is, dan dient het hart bezig te zijn met het ernstig nadenken over datgene wat gereciteerd wordt. En niet zoals sommige mensen, zoals een aantal mensen die verstrooid zijn, afwezig van geest zijn, rusteloos zijn tijdens hun gebeden. Zo'n gebed is Allah subhanahu wa niet waardig. Is beneden Allah subhanahu wa ta'ala. Past niet bij hem. En in het kader hiervan zegt Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi. In zijn boek Al-Mudhish zegt hij. Een muis was zeer gesteld op een kameel. En hij nodigde deze kameel een keertje mee te gaan naar huis. En de kameel die ging in op zijn uitnodiging. Maar eenmaal bij het huis van de muis aangekomen, zei de kameel tegen de muis: "Je zult op zoek moeten gaan naar een huis die meer bij jouw vriend past, die jouw vriend waardig is. Anders moet je op zoek gaan naar andere vrienden die meer bij jouw huisje passen." En daarna richtte Nul Josie het woord tot diegenen die verstrooid zijn tijdens hun gebeden. Die niet geconcentreerd bidden. En hij zei tegen hen. Ook jullie zouden een gebed moeten verrichten. Die meer bij jullie Heer past. Die jullie Heer waardig is. Anders zouden jullie op zoek moeten gaan. Naar een andere aanbedende. Naar een andere God. Die meer bij jullie verstrooide gebed past. En natuurlijk. Er is geen Heer. Er is geen aanbedende. Er is geen God. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus laten wij voortaan geconcentreerd het gebed ingaan. En Ibnul Qayyim, rahmatullahi alayh, ook van onze een van onze vrome voorgangers, die zegt alhoewel de mensen in dezelfde rij, in dezelfde moskee en achter dezelfde imam staan, toch verschillen zij gigantisch van elkaar. Als het gaat om hun harten. Voor de ene is het gebed zijn oogappel. Hij hoopt dat het gebed lang duurt. En dat de imam doorgaat met zijn recitatie. En dat het gebed nooit aan een einde komt. Terwijl een andere juist verlangt naar het moment waarop het gebed beëindigd wordt. En hij hoopt dat de imam... ...snel ophoudt met reciteren. Het is net alsof hij vastgeketend wordt. En voor een ander voelt het aan... ...alsof hij van zijn vrijheid wordt beroofd. En ook zijn er diegenen... ...die enkel en alleen naar de moskee komen... ...om anderen te behagen. Voor wereldse zaken. Dus verschillende soorten... ...of verschillende categorieën mensen... In één en dezelfde moskee. Al dus. Ibn Al-Qayyim. Beste broeders. Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft deze umma, Deze gemeenschap. Opgedragen. Vijf keer per dag te bidden. Hij Heeft deze umma opgedragen. Waakzaam te zijn. Over de gebeden. Hij zegt namelijk. Haafidu. Ala salawati wa al wusta. Hij zegt Waakt over de gebeden. En in het bijzonder het middelste gebed. En met het middelste gebed wordt gedoeld op salat al Het gebed wat wij zojuist hebben verricht. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa li'a'budullaha. Mughlisina lahuti. Hunafa. Wa ze zijn slechts opgedragen. Wat? Allah te aanbidden met een zuivere intentie. Hunafa betekent afstandnemend van shirk. En ook zijn zij opgedragen om het gebed te onderhouden. Om het gebed te verrichten. En toen Ibn Mas'ud radiallahu radiyallahu anhu, tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam zei welke daad van aanbidding is het beste welke daad van aanbidding is het beste toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam het op tijd verrichten van het gebed toen zei ibn mas'ud en wat komt daarna toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam goed zijn voor je ouders na al deze bewijzen en na al deze versen overleveringen, die wij zojuist hebben gehoord, toch zijn er nog steeds mensen die weigeren het gebed te verrichten. Ze willen niet bidden. Zelfs als zij deze bewijzen horen. Over deze mensen kan ik met een gerust hart zeggen, dat zij bedriegers zijn. Dat zij niet te vertrouwen zijn. Jij moet hen niet in vertrouwen nemen. Het zijn grote woorden natuurlijk. Maar het is waar. Want degene die de durf heeft om de rechten van Allah subhanahu wa ta'ala te schenden, zal logischerwijs ook de rechten van mensen schenden. En ik verbaas mij altijd over sommige vaders. En ik richt mij echt nu tot de vaders. Ik verbaas mij soms over sommige vaders. Die zich bekommeren over de resultaten van hun kinderen op school. Maar hij maakt zich absoluut niet druk als blijkt dat een van zijn kinderen het gebed niet verricht. Of het gebed verwaarloost. En van het feit dat zijn vrouw niet bidt of de gebeden verwaarloost, ligt hij niet wakker. Maar gebeurt het een keer dat het eten niet op tijd klaar is. Of dat zijn vrouw te veel zout in het eten heeft gedaan. Of dat ze het eten heeft aangebrand. Dan breekt de hel los. Dan heb je de poppen aan het dansen. Dan wil hij zich doen gelden. Subhanallah. Word wakker mensen. Je bekommert je over de resultaten van je kinderen op school. Want je wil dat ze wel slagen in het wereldse leven. Maar je hebt geen interesse voor hun resultaten wat betreft het hiernamaals. Het doet je niks als jij op de dag des oordeels jouw kind... Je ziet afstevenen op de hel, doet jou niks. Daar lig je niet wakker van. En ook sommige zusters, als het tijd is voor bijvoorbeeld een laatste gebed dan beginnen ze zich te haasten. Dan komen de hoofddoekjes tevoorschijn, en dan wordt el-wodo' verricht. En dan vangen ze aan met het gebed, dan beginnen ze met het gebed. In eerste instantie lijkt alles in orde. Je zult zelfs denken dat ze met smacht hebben zitten wachten op het gebed. Ze konden niet wachten. Maar niks is minder waar. Wat blijkt dan? Ze moeten nog dover bidden. En als reden voor verontschuldiging, als excuus, geven ze aan dat ze het ontzettend druk hadden met werkzaamheden in de, in de keuken. Ze hadden ontzettend druk met koken, afstoffen, afwassen. Tegen mijn zusters die zich hieraan schuldig maken, wil ik zeggen. We zullen op de dag des oordeels niet gevraagd worden om een maaltijd voor te bereiden. En dan zal niet aan de hand van een kokenwedstrijd bepaald worden wie, wie, wie wel en wie niet het paradijs mag betreden. Maar wel... Zullen wij over onze gebeden gevraagd worden? En dan zal aan de hand van de waakzaamheid over de gebeden bepaald worden wie wel en wie niet het paradijs mag betreden. Het allereerste waarvoor men verantwoording moet afleggen is het gebed. Enes ibn Malik radiAllahu anhu, die overlevert dat hij de profeet heeft horen zeggen: Het allereerste. Waarover men of een dienaar rekenschap moet afleggen, is het gebed. Als dit goed is, dus als het gebed goed is, dan zal de rest van de daden ook goed zijn. En als dit slecht is, dus het gebed, dan zal de rest van de daden ook slecht zijn. En de islam, beste broeders, kan niet zonder het gebed. Het gebed. Is de steunpilaar van dit geloof. Zo zegt Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anh. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. De hoofdzaak is de islam. Belangrijkste deel is de islam. En zijn steunpilaar is het gebed. Dus de hoofdzaak is de islam. En zijn steunpilaar is het gebed. Als de steunpilaar niet aanwezig is. Als wij die steunpilaar weghalen. Wat gaat er dan gebeuren? Dan zal datgene wat daarop berust. In elkaar zakken. Neerstorten, toch? Dan zal jouw geloof in elkaar storten. En Nabi Sallallahu Alaihi Die zegt ook. Al-'ahdul ladi beina na wa'bina hum. As-salam. Van Verbond die wij met hen zijn aangegaan, is het gebed. En degene die dit laat, degene die het gebed niet nakomt, treedt buiten het geloof. Ook zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De overstap naar koffer naar ongeloof, Zit hem in het verlaten van het gebed. En tot slot wil ik tegen mijn broeder zeggen: zorg ervoor als het tijd is voor het gebed dat je alles uit je handen laat vallen. En dat jij je gaat voorbereiden voor je ontmoeting met Allah subhanahu wa ta'ala. Laat alles uit je handen vallen. En ga je voorbereiden. En stap het gebed in. Vol, vol vrees, vol verlangen, vol hoop en vol eerbied tegenover Allah, subhanahu wa ta'ala. En neem een voorbeeld daarin aan een aantal van onze vrome voorgangers. Als zij op het punt stonden om het gebed in te gaan, dan tekende zich op hun gezichten een angstige blik. En als zij dan gevraagd werden, waarom kijk je zo angstig? Dan zei hij, beseffen jullie niet met wie ik zo meteen een afspraak heb? Dringt het niet tot jullie door voor wie ik zo meteen kom te staan? Allah subhanahu wa ta'ala. Deze mensen kenden de waarde van het gebed. En daarom toen een van onze vrome voorgangers... ...Fabit ibn Amir... ...Rahmatullahi Alayh... ...ontzettend ziek was... ...en op zijn bed lag... ...hoorde hij El adaan Jullie weten wat Al-Adaan is. Oproep tot het gebed. Toen zei hij tegen zijn kinderen... ...draag mij naar de moskee. Toen zeiden ze tegen hem... ...O vader... ...het is niet verplicht voor iemand zoals jij... ...je bent ontzettend ziek. Het is niet verplicht voor iemand zoals jij... ...om het gebed... In de moskee bij te wonen. Om het gezamenlijke gebed bij te wonen. Toen zei die Allah. Er is geen God dan Allah subhanahu wa ta'ala. Moet ik hayya ala salah horen? Haast je tot het gebed. Kom tot het gebed horen. En niet gaan? Moet ik Hayyia al falah horen? Moet ik kom tot het welslagen horen? En geen gehoor geven? Wallahi, wallahi, ik zweer bij Allah, jullie zullen mij dragen naar de moskee. En dat deden zijn kinderen. En toen hij zich in zijn laatste sujud bevond, viel hij dood neer. Subhanallah. Ontman Allah subhanahu wa ta'ala hem het leven. Deze man, omdat hij waakzaam was over het gebed, beloonde Allah subhanahu wa hem met de allermooiste dood die iemand zich kan voorstellen. Doodgaan in het gebed. Wat wil je meer? Meer heb je niet nodig. Dus laten we waakzaam zijn over het gebed. En ook wil ik tegen mijn broeders zeggen leer het gebed te waarderen. Leer van het gebed te houden. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam) van het gebed hield. Als het tijd werd voor het gebed, dan zei hij tegen Bilal, die altijd het oproep deed door het gebed, dan zei hij tegen Bilal, Help ons af middels het gebed van alle kommer en kwel. Bevrijd ons middels het gebed van alle narigheden en problemen. Verlos ons van onze leed. En niet zoals een aantal mensen vandaag de dag. Als hij mocht spreken. Dan zal hij tegen. el muaddin. oproeper tot het gebed. Eerder zeggen. Verlos ons van het gebed. Bevrijd ons van het gebed. Help ons af van het gebed. Zodat wij weer terug kunnen keren. Naar onze wereldse zaken. Naar onze bezittingen. Naar onze kinderen. En naar onze vrouwen. Die ons meer waard zijn dan het gebed. Dus degene die niet eerder bad. Laat dit zijn begin zijn. En degene die niet vol vrees. En vol verlangen. En vol concentratie het gebed ging, Laat hem vanaf vandaag vol concentratie het gebed in. En laten wij vasthouden aan het gebed, want het is onze redding op de dag des oordelijks. Subhanallah, wa barakatuhu, wa wa